Mark Visser met het NOS-journaal. Veel lagere en middelbare... ...leiders. De adviesorganisatie voor het onderwijs, CPS... ...wil weten wat de effecten zijn van de bezuinigingen door het Rijk. In het basisonderwijs zegt 86% de bezuinigen op leraaraantallen. In het voortgezet onderwijs is dat ruim drie kwart. Saudi-Arabië heeft niet gereageerd op het verzoek... ...om de gevluchte Tunesische ex-president Ben Ali... ...en zijn echtgenoten uit te leveren. Dat heeft de Tunesische interim premier Sepsi toegezegd. Ben Ali vluchtte na weken van massaprotest in januari samen met zijn vrouw naar Saudi-Arabië. 23 jaar was hij in Tunesië aan de macht. Vandaag werd bekend dat de rechtszaak tegen de voormalig president volgende week maandag begint. De zaak wordt zowel door de burgerrechter gebracht als bij de militaire rechtbank beoordeeld. Ben Ali wordt onder meer verdacht van doodslag, corruptie en drugsmokkel.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 Dit weekend zijn veel watersporters in de problemen gekomen. De kustwacht van de Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij moest 38 keer uitrukken. Op het Veluwemeer werd een surfer bewusteloos uit het water gehaald. Hij overleed later in het ziekenhuis. Het weer in het oosten eerst nog wat regen, maar vannacht wordt het overal droog, minimaal rond 14 graden. Morgen zonnige periode en op de meeste plaatsen droog bij een graad of 20.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 De An de Kleef ritme van Zantwoord ook op internet Can't oh. say the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 Just party with me Let it loose and set your body Your body bumping I told you leave your situations out the door So grab somebody and get your ass on the dance floor This countryside In the summer I've never been